Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOSO3. Het kabinet zet het stikstofbeleid even op een lager pitje. Dat is besloten na urenlang overleg in Den Haag. Het CDA wil opnieuw onderhandelen over de stikstofmaatregelen... nadat ze flink verloren bij de provinciale verkiezingen. D66 wil het huidige stikstofbeleid gewoon doorzetten. Het zorgt de afgelopen tijd voor een boel onrust in het kabinet. Ze zetten de boel daarom even op pauze, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij. Ze willen allemaal niet dat dit kabinet valt, ze willen elkaar kosten... Wat het kost vasthouden. En dus zeggen ze ja dan maar even een soort van impasse als het gaat over stikstof. En kijken naar de provincies. Want die moeten dat uiteindelijk uitvoeren. In die provincies, in alle provincies is BBB de grootste. Die moet daar nu gaan formeren, beleid gaan maken. Dus wachten ze hier in Den Haag voorlopig even op wat er in de provincies op het gebied van stikstof gaat gebeuren. Premier Rutte noemt het geen pauze. Hij zegt dat het kabinet gewoon doorgaat met het stikstofbeleid. Maar dat er wel wordt gewacht op wat er in de provincies gebeurt. Ongeveer 80 statushouders die verblijven in een hotel in Rijswijk... moeten daar uiterlijk volgende week vrijdag zijn vertrokken. Dat heeft de rechter besloten. De gemeente had een kortere ding aangespannen... omdat de statushouders niet willen verhuizen naar tijdelijke containerwoningen. Ze hebben asiel in Nederland gekregen, maar nog geen huis. De containerwoning betekent de zoveelste tijdelijke woning voor de asielzoekers. En daar zijn ze niet blij mee. Al lange tijd is er veel discussie over de woorden lager en hoger opgeleid. Sommigen vinden met deze term dat vooral het mbo negatief wordt weggezet. De gemeente Utrecht wil daarom helemaal stoppen met allebei de woorden. De gemeente hoopt zo dat mbo-studenten meer waardering krijgen. En in pretpark De Efteling is na twee maanden onderhoud... de attractie Vliegende Hollander weer open. Naast wat technische verbeteringen is er een nieuwe scène toegevoegd aan de waterbaan. Een nieuwe verhaallijn. Deze bezoeker is nogal excited na zijn eerste rit. is te zien bij het AD. Je komt uh, in een grote gang met rook. Waar ze heel erg die scène ophypen. En het is grimmig, het is vervelend, het is spannend. En uh, steeds stage komt er wat meer zichtbaar. Dus links wel, je komt een groot schip met een boekbeeld. Grote fortuin met water... Aan de rechterkant, uiteindelijk kom je voor een heel groot, groot scheepsvak terecht. Gewoon echt, ja, wauw, top. Dat kan alleen maar een echte Efteling-fan zijn. Krijg je nog het weer? Vanavond trekken regenbouw over het land. Het wordt niet kouder dan 9 graden. Morgen ook eerst nog regenachtig. Later wordt het droog bij graad of 11. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Flinke vertraging in Noord-Holland nog op de A1. Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen en Knopert-Muidenberg. Hier is een lading verloren, drie reisstokers zijn dicht en de vertraging is een half uur. En op de N201 uithoren richting Hilversum tussen Vinkenveen en Loenen drie kilometer file en de vertraging van een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu, See It.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 Zeremonie im Universum nicht im Weg Na na na keine Zie Die weißen fahren so okay Lust bisschen Zeit habe ich verloren tu gar nicht hey Steh im Universum nicht im Weg Na na na keine Party Na na na keine Party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 Reits jetzt so bij, du gar nicht hier. Steht im Universum nicht im Weg. Na na na, keine Hürden. Die weißen Faden hoch, okay. Nichts zählt, hab ich fahren und du gar nicht hier. Steht im Universum nicht im Weg. Na na na, keine Hürden. Na na na, keine Hürden. Ego-K.O. Schwer auf Autopilot Was die Kriegsbemalung ab Das Wasser wird rot. Sie weiß es schon doch okay Sei halt jetzt vorbei, tut gar nicht weh Ich will demonidas nicht Na na na na keine Ha starting to dawn on me. And too soon to tell. I get weak in the knees as I carry Too soon started. Day I suffocate in the empty space, but I kinda like it, mm -hmm. but I miss your voice, that you kill my joy, but I'm still surviving, used to be an insomnia.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 Sound. I'm underwater In overdrive You hide in laughter What's on your mind for the trip. The tendency is to push it as far as you can.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 History repeating.